Goedenavond, ik ben Jasper en dit is het nieuws van NOS op 3. Het dodental door de overstromingen in Spanje is opgelopen naar zeker 95. En er wordt nog volop doorgezocht naar vermisten. Op sommige plekken viel in een paar uur tijd meer regen dan er normaal in een jaar tijd valt. De Spaanse hulpdiensten hebben grote moeite om mensen te bereiken die in nood zitten. Veel wegen in Spanje zijn onbegaanbaar geworden. De Spaanse regering heeft drie dagen van rouw afgekondigd... om stil te staan bij de slachtoffers van het noodweer. Minister Faber van Asiel herhaalt dat de asielinstroom omlaag moet om de problemen in Ter Apel op te lossen. Vandaag legde de rechter opvangorganisatie COA opnieuw een hoog dwangsom op die ze moeten betalen als er in Ter Apel meer dan 2000 asielzoekers zitten. Volgens Faber leiden mensen in de buurt al te lang onder de hoge aantallen migranten. De EU moet zich beter voorbereiden op noodsituaties zoals oorlogen en pandemieën, staat in een adviesrapport dat vandaag gepresenteerd werd. De voorzitter van de Europese Commissie Ursula von der Leyen wilde hier graag onderzoek naar en nam het rapport in ontvangst. Many events of the last years have been wake-up calls. Our lives have been disrupted by a pandemic. War has returned to Europe and extreme weather phenomena are the new normal of climate change. De oud-premier van Finland leidde het onderzoek. Dat is geen toeval. Finland is extreem goed voorbereid op dreigingen. En deze artiest bestaat niet, maar heeft vanavond wel gewoon de Avalslife in Amsterdam uitverkocht. Hey, Hatsune Miku, mocht je er niet kennen, ze is een Japans pop-icoon en hologram. Dit jaar viert ze haar 10 jubileum. Binnen no time groeide Miku uit tot een icoon in de popwereld... doordat fans met speciale software zelf liedjes konden maken met haar stem. Er zijn nu al dik 200.000 tracks met de stem van Hatsune gemaakt. Het hologram werkte onder andere al samen met Lady Gaga en Louis Vuitton. Na de show van vanavond in Amsterdam gaat ze door naar Berlijn en Düsseldorf. Het weer dan vanavond en vannacht bewolkt, droog. En vannacht kans op mist bij een graad of 9. Morgen een rustig herfstdagje met weinig wind en dan ongeveer 15 graden. ZFM, verkeersupdate. Dit is Helene de Geest van de ANWB. Er zijn op dit moment geen bijzonderheden. En tot zover de ANWB Verkeersinformatie. Zin in Zandvoort is zin in ZFM. ZFM. Met nu jouw keuze, ZFM. FM. Pop pop pop, pop, pop, pop, pop, pop Boulevard. Het radioprogramma met pop, en interessante verhalen en feiten uit en over en popmuziek. two, three, four. I was always ready. When I was a little boy Way back home in Liverpool My mama told me I was great I was a teenager. I knew that I had got something going. All my friends told me I was great. And now I'm a man. A woman took me by the hand. told me I was great Welkom luisteraars, bij weer een aflevering van Pop Boulevard. Dit keer ga ik samen met Piet Ringo Starr muziek en zijn leven bespreken en beluisteren. Iedereen kent natuurlijk Ringo Starr van zijn Beatle-periode, maar die ook heel veel mooie muziek heeft gemaakt. Maar hij heeft daarnaast ook heel veel eigen uh, solo-platen gemaakt. Hè? Hoeveel ongeveer, dat je weet? Nou, je hebt natuurlijk Ringo als uh, solo-artiest en je hebt de All-Stars-band... Ik ben het al een okay. beetje kwijtgeraakt. Zitten we ook wel rond de twintig, denk ik, hè? Dat verschil maak je wel met de All-Star-band. En dat vind, ik, ja, vind ik ook Ringo Star eigenlijk, toch? Ja, ja maar daar is hij toch wat meer... Uh, nog een grotere greep gaat doen... als een vrienden, als een muzikale okay. vrienden. Ja, ja. En uh, we hadden het laatst ook weer uh, over, over John Mayle. Ik geloof dat ik zei, Pim, dat is een instituut... omdat hij steeds zo goed was in nieuwe bands samenstellen. Ja, nou, dat is waar. Ringo Star die heeft ook... Ja? Heel veel uh, bekende Zeker, mannen ja. uit de jaren ja. 60, 70 uh, in ja. zijn band al gehaald. Ja, hij zal wel een hoop uh, collega's hebben gehad die bij hem bouwden springen natuurlijk. Het Tuurlijk, is natuurlijk wel een be bekend en belangrijk iemand. Ja. Toen ja. dacht je van uh, Todd Rundgren? Die, ja. zou, je, ja, die zou je toch niet zo snel... Uh, nee. Uh, als een gewone nee, doorsnij popmuziek... Ja. is zien, meer prog. Maar, ja. nee. maar hij heeft het ook niet voor elkaar gekregen... om alle Beatles bij elkaar te krijgen of zo. Of één ja. nummer of zo. Ze hebben allemaal wel meegewerkt aan bepaalde ja. cd's Miss van het, hem. als albums ja. maar nooit samen. Hè? Nee. nee. Maar vooral George Harrison heb ik begrepen... die heeft ook vooral in het begin veel vorm hem gedaan. Ja. Mm -hmm. nee? Klopt. Maar goed, Ringo Starr's... solo carrière begon behoorlijk snel... Vaak gesteund door zijn oude maten van de Beatles, uh, scoorde hij vier top 20 gezien hitsingles. Waarvan er twee bovenaan de hitlijst stonden en een paar Billboard top 10 albums in 1974. Want ja, zijn eerste LP eigenlijk, hè. Sentimental Journey, was niet zo'n succes. Hè. Ja, het is zelfs ook wel eens uh, een soort comic album genoemd. Oh, omdat, goeie, ja. uh, omdat het zo uh, out of line was met wat hij normaal toen, toen had gedaan. Maar hij wilde dat al heel graag doen. Heel ja. lang al heel graag doen. Onder de Ringo fans ja. staat dat album toch nog best wel hoog aangeschreven. Oh, oké. Okay, ja. ja, het is een album, een verzameling van pre-rock en roll standards die uh, Ringo Starr zich uit, uit zijn jeugd natuurlijk herinnert. Maar we zijn eigenlijk begonnen met... Uh, I'm the Greatest, van Ringo Starr. Het nummer is geschreven door John Lennon zelf. en werd uitgebracht als openingsnummer van het album Ringo... bij Ringo Starr in 1973 alweer. Goh. En hij werd geholpen door uh, uh, Lennon en George Harrison op dat nummer. Het is eigenlijk de eerste keer dat na 1970... na de, de breuk van de Beatles... de drie Beatles bij elkaar waren. Huh? En Lennon schreef het nummer in, in december 1970... Als een ironisch commentaar op zijn opkomst naar Roem. En paste het later aan, zodat we uh, gingen op straatkost zingen. Ja. Het nummer is vernoemd naar uh, een van Mohammed Ali's geveelde uitspraken: uh, I'm the Greatest. Vind je het een goed nummer? Ja. ja? Ik vind het een briljant nummer. Echt? Okay. briljant nummer. Het had natuurlijk niet. Ja, het had qua muziek wel op een Beatle-album kunnen staan. Qua tekst weet ik niet, omdat het ook erg uh, afzetten was tegen de Beatles. Uh, de eeuwige. Twijfel ja. bij Lennon over, het, over zijn stardom. Maar ik vind het geweldig, nummer. compositorisch, ja, ik ben wel erg een fan van. Oké, okay. ja. Ik ben niet zo'n groot fan van de stem van Ringo Starr, nee. Op een gegeven moment begint het allemaal op elkaar te lijken. Mm, ja, ja. Je moet de man erbij denken, denk ik. Hè? Dus uh, hij heeft inderdaad geen grote vocale nee. prestatie. Maar toch kan hij sommige nummers heel erg goed naar uh, Met ja, een ja. in uit, uitstekende. Uh, ge, ...gepaste stemming afleveren. Okay. Met, met, met, dat, is dat, is er zit ook wel gevoel doen, in zijn goed. stem, bedoel je? Ja. Zeker. Yeah? Ja, absoluut. Zeker okay. als hij over zijn oude bandmates uh, zingt... Yeah. ...Never Without You. Dat gaan we straks ook nog luisteren. Ja, dat vind ik wel... Um, daar hoor je toch wel in dat hij daar... Uh, ...dat hij dat meent, wat hij zingt. Ja. <laughs> yeah. Never Without You. Ik had hem uh, op mijn lijstje staan. Ik weet niet of op jouw lijstje stond, Pim. maar Van yeah. Ringo Rama... De naam alleen al, Ringo Rama, is eigenlijk yeah. wel uh, een, een naam van een goedkope. Uh, <laughs> uh, wat is het, een, een factory outlet of zo. Maar uh, Ringo Rama, 2003. Dan is hij alweer 30 jaar bezig met zijn solo carrière. Ja, yeah, ongelooflijk. Het is al een race ja, door ja. de tijd. Het is over George Harrison. Hij heeft het geschreven samen met twee andere mannen, Carrie Nicholson en Mark Hudson. En. Ja, All-Star was nog niet ge geboren... maar Eric Clapton op gitaar. Oké, okay, ja, ja goeie, En ja. Ringo Rama kom je ook mensen als Willie Nelson tegen... van Dike Parks. Dus het is altijd wel een beetje een all star gedoe geweest... rondom Ringo. Ja, Never Without You. Een goed voorbeeld van... Uh, echt een goede, passende... vocal delivery... Times were right, overnight We were headline news Crazy days and reckless nights Limousines and bright spotlights We were brothers through it all And your song will play on without you and this world won't forget about you every part of you was in your song now we will carry on never without Without you Here comes the sun is about you Here today Not alone With my memories Life is strange How things change It's reality Played a beautiful melody That keeps on haunting me I can always feel you By my side And your song Will play on Without you And this world Won't forget About you Every part of you was in your song Now we will carry on Never without you Within you, without you Here comes the sun, is about you I know all things must pass only love will Ja, zeker een mooi nummer. Inderdaad, wat je zegt, er zit wat meer gevoel in. Het is niet zo eentonig. Ja, ik denk als hij over uh, zijn oude bandmaat zingt... Ja. dan is het echt wel uh, hardveld, veld. Hè? Dan is het echt wel gemeend. Ja. Zou hij ook een uh, beroemd iemand zijn geweest... als hij geen drummer van de Beatles was geweest? Als we George Best hadden gehad? Zou Ringo uh, bij Rory Storm... lokaal wel een held zijn gebleven. Ja, oh, hij stond wel ja. al bekend als de beste drummer van Liverpool... Oké, okay, ja. Yeah. En uh, ook terechte reputatie. Hij, was gewoon, uh, hij was, was gewoon een hele goede drummer. Nee, ik denk dat het meer... Uh, iemand was geweest als Tony Sheridan. Dus okay, wel een, yeah. een plaatselijke held. Yeah. En dan... Uh, ja, als, misschien flink aan de alcohol. En... Uh, <laughs> Zoals Tony Sheridan. <laughs> heeft Ringo het nog goed gedaan. Want Tony Sheridan is, die is geloof ik geloof, maar 40 geworden of zo. Oké, okay, ja, dat zou ik niet uit. Hij heeft ook wel een rock'n'roll lifestyle uh, gehad, hè. Ringo heeft wel ja. de ontwenningskliniek Heeft hij lang Ja, gezegd, had hij heeft eigenlijk twee periodes gekend natuurlijk, hè. Na 1970 oh. uh, ging het goed. Na, toen is die tijd weggevallen, volgens mij, hè. Wat je zegt, met uh, ja. uh, drankproblemen, drugsproblemen en zo. En Meer, toen zou ja, ik niet zo ja, ja. lukken eigenlijk. En ja, daarna is hij weer toch weer... Uh, bekend geworden. Ja, kunnen we zeggen bekend geworden? Maar nou, hij heeft de draad weer opgepakt. Ja. Ik denk dat zijn hele carrière is niet altijd een beetje dezelfde um, lijn geweest. Van niet, niet geen geweldige hoogtepunten. Nee, nee, nee. En hij is altijd lekker doorgegaan. Dat, Vindt, dat is heel zeggen. belangrijk, ja, ja, ja. ja. Het is natuurlijk geen uh, carrière te vergelijken met, uh, met een van de andere bandmaten. Nee, zeker ook niet. Nee, nee. Maar goed. Mijn volgende nummer is toch echt uh, toen weer terug naar de Beatle-tijd. Volgens mij een van de mooiste nummers van Ringo Starr. With a little help from my friends. En het was het leuke: ze zagen al aankomen omdat hij niet zo goed kon zingen. Dat hij toch wat hulp nodig had, hè, Ringo? Dus ze hebben hem echt met z'n drieën heel begeleid en zo. Vooral die hoge noot was blijkbaar heel hoog. Het was heel moeilijk voor hem. Ja, ja of dus hij, hij moest het heel lang aanhouden, was het niet aan het eind. Ja, ja inderdaad. Dat, uh, uh, uh, dat vond hij toch wel een beetje spannend. En ja. daar, uh, daar moest hij echt even in de stemming gebracht worden. Ja, maar hij had gelukkig een hoop hulp gehad van zijn vrienden. En het is hem gelukt. Het is een mooi nummer geworden. Dus uh, wat dat betreft, uh, een van de mooiste nummers van, van hem eigenlijk, ja. Ja, absoluut. Ja. Ja, over a Little Help From My Friends nog een leuke anekdote. Op een gegeven moment uh, is, is het er een zin in. Moet je stand up and throw tomatoes at me. Ja, dat was de originele tekst. Ja. <laughs> maar dat vond hij maar niks. Hij zei, ik zie het al gebeuren. Gelukkig <laughs> hebben ze gelukkig hebben het maar aangepast, ja. Moet <laughs> je stand up and walk out of me. Ja, ja ze draden natuurlijk niet meer live op toen ze dat... Uh, oh nee. Over my friends. <laughs> maar ik kan, de, ik kan me de vrees wel voorstellen... Ja. Want er is heel wat uh, naar hem toegegooid op het podium hè, toen ze nog live optraden. Ja. Snoepjes. Ja. Toen ze hoorden dat George Harrison van bepaalde hoestbonbons hield. Ik heb wel eens van snoepjes uh, Of nee, van uh, Golden Earing Fans. van iemand van de, de Golden Earing. Je krijgt zelfs slipjes ja, <laughs> naar het podium. Ja, dat is. Uh, <laughs> dan moet je ook nog bij andere artiesten zijn. Als uh, Tom Jones, die kan daarover meepraten. Ja, ook zoiets, ja. <laughs> Ja, wat je zegt over die hoge noot, dat, dat vond je hartstikke moeilijk natuurlijk. Dus ja, het, zelf het voorstel, nou laten we het op uh, lagere bandsnelheid opnemen, hè, dat zingen. En dan sneller afdraaien, waardoor het hoger klinkt. Is dat uh, zo gebeurd? Dat nee, is niet zo gebeurd. Ja, okay. Nee, nee. Ja, ze hebben hem gewoon gepusht van hou vol, ja. hou vol. Ze hebben hem eerst ja. wat te drinken gegeven, volgens <laughs> mij. En op die manier, het heeft hem maar niet al te veel pogingen uh, gelukt, ja. Ja, en een geweldig nummer. Ja, zeker. Die tekst ook. Ook echt oh, ja, voor ja. hem geschreven en... Ja. Zo passend. Ja, fantastisch. Ik weet niet of het initieel ook voor hem was. Meestal schreven ze toch ieder album een nummer voor Ringo. Klopt ja. En ik dacht ja. dat ze wel zoiets en, hadden. Uh, de vraag van vandaag is: op welk album heeft hij niet gezongen? Ja, dat uh, kan ik er zo twee noemen. Ik maar eentje: Hard Day's Night. Ja. Uh, let It Be. Oh, oké. Okay. Ja. Ik denk dat je ze dan ook wel hebt. Magical Mystery Tour. Oh ja, yeah, ook niet. Nee, nee. Maar no. ja, op de Double LP, op de White Album heeft hij er twee gezongen. Hè? Ja. Don't Pass Me By en uh, Good Night. Good Night staat ook op mijn lijstje, maar er komen er zo aan toe. Dus eerst, nu eerst even, with a little help from my friend, van Sarkis Peppers uit 1967.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 Ben jij eigenlijk aan je selectie gekomen, Pim? Want al die albums, heb je die allemaal geluisterd? Nee, ik begin een beetje onsportief eigenlijk. Ik begin ook te zoeken over, op internet op de beste tien nummers van uh, Ringstar. En ik kijk naar Spotify. Ja. Spotify geeft wel een leuk overzicht inderdaad. Die geeft ook een leuke beschrijving van de artiest. En dan ga ik uh, ja, even kijken, ben ik het daarmee eens? Ja. Dus ik heb zin in, in, zeker niet alle albums... Ik heb zelfs chat uh, GPT even uh, gevraagd. Oh, oké, okay, yeah. ja. Maar, ja, er kwamen natuurlijk. De voorspelbare staan er wel in. Ja. De Lala song, die hebben we niet op ons lijstje. maar die is heel erg. Of de Nono -No song heet die geloof ik. Ja. Uh, die is heel erg bekend, behalve uh, I'm the Greatest. En uh, natuurlijk uh, Photograph en uh, ja. Your 16. Maar ja. Ja. ik dacht, uh, het moet of 50% Beatles zijn. Dus er moet iets Qua bij sounds? zitten. Ja, er moet ja. of een, een, een Beatle member meespelen of het gecomponeerd hebben. Oké. Okay. Of eh, George Martin telt ook mee. Dus vandaar dat Sentimental Journey. Vond ik ook aardig om er ja. eens goed naar te luisteren. Of Liverpool moet erin voorkomen. Oké. Okay. Dan kom komt gauw bij tien. Want je weet dat hij drie nummers heeft geschreven over Liverpool. Oh ja. ja op drie achtereenvolgende platen. Oké. Okay. Ja. Dat is... Uh, ja. Uh, wat had je? Uh, Ringo 2012, dat yeah, okay. dan had je Liverpool 8 en je had nog een, um, een album daarvoor, ben de titel even kwijt. Maar er staan allemaal nummers over Liverpool, dus hij was, um, hij was daar heel erg mee bezig. Uh, Why Not is een, een LP okay, van hem yeah. en uh, ik dacht nou, dat is gewoon uh, om toch dicht bij het Beatles gevoel yeah. te blijven. En dat levert bij mij ook altijd hele goede, of de, ja, zijn beste werk op. Oké. Okay. Ja. Um, ja, want toen ik jouw lijst zag, uh, voor mij heel, nou zeg, uh, 80% onbekend hoor. Ja. Wat grote raadsel is van het hele oeuvre van Ringo Starr, ja. waar is die drum sound gebleven? Ah, ja, ja, zeker. Als je naar ja. de White Album luistert, die, en, en uh, vooral ook naar Let It Be, ontzettend goede. en Abby Road, goede drum sound. Ja. Nou, daar is George Martin voor ja, uh, verantwoordelijk. Op al die platen daarna, ik ben het, het is gewoon een, of zeg ik iets verkeers, gewoon een, een, middel, een, een middelmatige drummer hoor je. Ja, ja. Terwijl op de Beatles ja. hoor je echt een, ja. op alle Beatle albums hoor je heel erg bijzonder drumwerk. Dat heb ik nooit kunnen verklaren. Nee, het is inderdaad, nou je zegt, ja. Maar ja, waarom is Ringer dan, ja, door zijn achtergrond denk ik, hè. Daarom gaan mensen toch uh, zijn platen kopen en luisteren en uh, uh, naar zijn kost zichten, ja. Helaas, die, ja Klopt, ja zeker. Maar zou hij dan zo weinig achterom gekeken hebben in, die, in dat, opzicht, dat opzicht waarom hij zo geliefd was als muzikus? Ik denk dat hij eerder als zanger, als crooner ja? door het leven wilde gaan dan als drummer. Dat klinkt heel gek. Terwijl hij als oh, drummer okay. natuurlijk ja. absoluut ja. zijn kwaliteit heeft en zijn waardering heeft wordt ja, alle topdrummers ter wereld. Wordt, die, die hebben iets met hem. Ja, ja, ja, ja. En niet omdat ze een aardige man is, maar omdat, het, omdat hij zo echt zo uitstekend drumde, ja. Ja. precies voor de, voor de song. Ja. En dus kan je, je nog een keer uitleggen waarom die nou zo goed is, waarom mensen denken dat hij nou zo'n superdrummer is? Nou, ze zeggen omdat hij heel erg goed luisterde naar wat de song, het lied, de compositie nodig had en precies dat deed, ja. en het ook meteen wist. Dat is vaak okay, ook het yeah. kenmerk van een genie. Ik, ik, durf, ik durf hem bijna wel een genie te noemen. Uh, hij, hij oefende ook nooit. Hij <laughs> oefende nooit. No. Hij luisterde. Yeah. Hebt, we hebben natuurlijk ook samen die documentaire gezien. Dat was ja. iemand ja. Die, die gewoon weinig uh, soms sprak. Maar ja, altijd klopt. luisterde. En altijd, oh, okay. zodra er gespeeld werd, deed hij Bezit. mee. En, ja. Uh, ja. Nou ja, dat is natuurlijk misschien een cliché... maar de Beatles waren de Beatles niet geweest met een andere drummer. Dat was toch nooit... Nee nee, nee, nee, absoluut niet. Maar ik heb ook wel eens gehoord, omdat hij linkshandig was... dat hij toch op een andere manier drumt. dan Klopt. op de standaard ja, drummers ja, ofzo. Ja, dat heeft, ja. had er ook mee te maken. Ja. Maar ik denk dat hij zichzelf eerder als crooner zag... onze ja, vriend ja. Ringo... dan als drummer. Oké. Okay. Want... Kijk hoe hij nu optreedt met zijn All-Stars-band. Hij staat ja. hartstikke gezellig te zingen. Ja. Hij heeft een goede klik met het publiek. Maar hij zit maar incidenteel achter zijn drumstel. Ja, niet veel. Nee. Nee, hij zingt. Ja. Maar wat ik zei, Pim, Ik had zelf, je had ook je eigen criteria en je zoekcriteria. Ik dacht, het moet toch... Um, dat wist ik ook van wat ik zelf luister aan, uh, aan Ringo. Ja. Het moet een beetje dat beatle moet terug moet zijn. Ja, zijn okay. er nummers uit zijn privé-oeuvre... die op een beatle hadden kunnen staan. Ah, oké. Okay. Een nummer Dream van Dream. Sentimental Journey. Dat was dus 1970. De Beatles waren nog vers uit elkaar... Ze waren contractueel nog helemaal niet uit elkaar, maar ze waren net uit elkaar. Toen heeft hij dus dat bij George Martin aangeklopt van ik heb niks te doen, ik vervel me. Mag ik niet met jou een LP maken? Nou, George Martin die ging orkesten uitnodigen, die ging uh, mensen uitnodigen. En Ringo mocht uh, die plaat maken. En daar stond het nummer Dream op. Okay. En, um, dus dat is geen, ook geen origineel nummer. Dat is ook weer een, een cover van... Ja. een ander. Oké. Okay. Maar ja. ik, dat is ook misschien op, wat jou, op, op jouw vraag. Uh, dat zou op, op de White Album kunnen staan. Echt waar? Je had het net okay. over ja. uh, Good, Good Night. Night. Ja. Ja. Nou, dat had ook... voor mij Luister straks maar. Ja. Dat had ook uh, Dream kunnen zijn. Oké. Okay. En uh, vandaar mijn keuze. Ja, wat je zegt inderdaad. Ja, Want, uh, hij zat toen, blijkbaar, ook in het dipje, hè, rond 69, 70. Wat je zegt hij had niks te doen. Hij zat maar in de tuin en, uh, en vroeg zich af: wat moet ik in hemelsnaam met mijn leven aan moest. Dat was een dramatische periode voor hem, denk ik. Geloof ik ook, ja. De Beatles uit elkaar en volgens mij valt er ook een groot stuk uh, van je leven dan weg, ja. Ik denk, het enige de enige weg... die echt happy was, was, was Lennon in die tijd. Ja, van McCartney. Die was ook uh, Ja, die was ook voor van de In depressie. Ja, ja. Ja. Maringo inderdaad was uh, de weggever kwijt. En toen dacht hij inderdaad aan de alle liedjes waarmee hij in Liverpool was groot is geworden. Hè, die hij continu hoorde bij hem en de buren. En toen zei hij, ja, wat je ook zegt, heeft hij sentiment, of George Martin gebeld. Waarom maken we geen sentimentele reis? En zo is die plaat gekomen. En van die plaat draaien we nu uh, het nummer Dream. Uit 1970. Volgens jou een volwaardig... White album nummer. Ik ga luisteren. Zou het de White album kunnen ja. staan als je zo heb ik ernaar geluisterd. Ja. Dream when you're feeling blue. Dream. That's the thing to Smoke rings rise in the air. Misschien het hele oeuvre van Ringo niet als een hele lange sentimental journey <laughs> beschrijven. Hij is ook nooit vernieuwend geweest. Nee. Hij is gewoon lekker bezig geweest. En iedereen houdt van Ringo. Ja. Maar is dat sentimenteel? Dat zit het meer aan het verleden, denken of zo? Nou, omdat hij ook zo dicht bij zijn bandmates bleef. Hij bleef die Beatles vragen van schrijf een nummer voor me. Hij bleef ja. ook nou later dan over Liverpool zingen. Ja. Maar ik misschien omdat iets... hij zelf ook niet kon nummers schrijven. Dus ja, ik kan me voorstellen nee. dat je dan terugvalt op uh, De Grote Gode. Laat ik het zo zeggen. Zeker, ja. ja. Maar je hebt wel een beetje gelijk. ja, het is, uh... Want hij wil ook filmacteur worden. En uh, naast al die solo-opjes heeft hij best wel veel uh, films gemaakt. The caveman <lacht> <die in> de Caveman heeft hij gespeeld. Heb je die gezien? Nee, niet gezien. Nee? Nou, omdat je lacht. Ik dacht je ja, Daar heeft hij zijn vrouw vrouwenhoog, volgens mij. Oh, dat zou... Uh, jo, dat dat zou heb ik wel eens gelezen, maar, maar de, de titelen, ik zie je wel voor me. Ja, <laughs> ik heb... Is een tijgervelletje? No Jij hebt hem gezien. Nee, ik maar, heb hem nooit gezien, maar ik weet ook niet of we onze <laughs> tijd eraan moeten voldoen. Hij uh, nee, sorry. heeft een soort primitief rol gespeeld in een, een tijgervelletje. Dat is zoiets... zo'n uh, ja, beeld ja. heb ik ook, ja. ja. Maar misschien doen we dan uh, onvoldoende era aan. Misschien moeten we toch eens gaan kijken naar Caveman. Ja, ja, want uh, ook andere Beatles films... daar was ik ook wel eens benieuwd naar... How I Won The War. Ja, van John Lennon. Ja. Schijnt toch echt uh, een draak van een film te zijn? Ja, dat, dat kan ik me ook voorstellen, ja. Oké. Okay. Ja, mijn volgende nummer wordt uh, toch weer een hit van hem. It Don't Come Easy. Niet echt uit op een uh, album uitgemaakt. Het was gewoon een single. Het is in april 1971 als single uitgemaakt. Het werd geproduceerd door George Harrison... ...en die hielp ook mee met het schrijven van het nummer. Het was zijn eerste single-release... ...na het uiteenvallen van de Beatles. Ringo Starr begon met het schrijven van het nummer... ...Don't Come Easy... ...zelfs al in 1968. En hij was toen begonnen met schrijven... ...want hij had net Don't Pass Me By afgerond. Ja, ik kan er nog iets over zeggen... ...want hij uh, op een gegeven moment... Uh, ...over de teksten. George Harrison stelde dan voor ...dat het laatste couplet over God zou gaan ja, dat vond Ringo niet zo. Dus uh, toen stelde George Harrison... Hare Krishna voor. Ook niet goed. En toen stelde George uh, voor... Nou, laten we het dan maar over de vrede hebben. En daar is dus het laatste kopet over gegaan, ja. Ja, toch is het leuk om erover na te denken. Wat zouden ze in godsnaam met zo'n bedoelen? aan? Ja, de meeste songs hebben natuurlijk geen... Uh, geen achtergrond of zo. Er zit altijd wel een bepaalde bedoeling achter. De meeste songs zijn wel... Vanuit een bepaalde gedachte geschreven, denk ik. Ja, het moet wel een klein verhaaltje zijn, dat het moet niet uh, loshangend zand zijn. Ik denk dat dat ook wel uh, een positieve uitwerking heeft voor alle songs, ja. Ja. ja. Maar ja, de meeste zijn toch gewoon simpele, she loves you, je, je, je. Van wie? Je hebben het over Ringo van de middels, hè? Ja, nee, maar uh, als voorbeeld van een niet-serend nummer eigenlijk of zo, ja. ja. Ja, nou, Blackbird gaat over rassendiscriminatie, dat weet je. Mm -hmm. ja, maar er zit natuurlijk, ja. En er zit natuurlijk heel veel. Uh, ik weet niet of je daarop doelt, maar ze waren natuurlijk ook wel met dingen bezig. Sexy C, die aanklacht tegen de Majorici. Ja, ja. Nee, maar ik bedoel dus, alleen maar te zeggen, er zijn natuurlijk een hele hoop nummers. die geen inhoud hebben, die gewoon uh, een mooi liefdesnummer is. En dit, ja. Ja, nou ja, goed, maar ook, ook dan. dat klopt, maar ook dan zit er. Uh, Zit er een gedachte achter natuurlijk. Toch wel, mee. ja. ja. ja. ja. Oké. Okay. Hier komt It Don't Come Easy. was eigenlijk begonnen met uh, zoeken naar waar heeft McCartney een nummer geschreven, waar heeft Harrison een keer een nummer geschreven voor Ringo, nou je weet uh, Stop and Smell the Roses album, dat heeft even geduurd, dat was in 81, dat was de carrière tien jaar onderweg Ik kwam met Stop and Smell the Roses, toen heeft hij nog eens goed uitgehaald, daar stonden maar liefst twee Paul songs op en een George song oké, okay, ja yeah. ehm um, en dat, dat, daar heeft hij dus hoog op ingezet. Hij had echt verwacht dat dat uh, een beetje à la Ringo's een album uh, zou scoren. Maar helaas. Okay. Het is een heel fijn album. Maar het is, of een redelijk goed album. Maar um, de, of, wie er de schuld van was. De platenmaatschappij. Of er werden ook de verkeerde singles van, uh, van dat album getrokken. Dus dat ja, had ook met ja, promotie ja. te doen. Maar... Um, Interessant het is 81. Hè, Lennon was net dood. Um, voor dat album had George Harrison all those years ago. Yeah, yeah. Eigenlijk voor Ringo. Okay. Maar toen heeft hij het gedacht: nee, ik ga het terugtrekken. Ik ga het zelf over mm -hmm. de Beatles. Met nog met een paar tekstwijzigingen, omdat John is nu weg als een tribute zelf oh, okay. uitbrengen. Ja, ja, ja. Dus dat, dat, dat, dat verviel. Um, Nobody told me had Lennon. Uh, ...eigenlijk voor dat album geschreven. Ja, ja, ja. En dat heeft die... Uh, ...dat is post, postuum een hit dus geworden... Uh, uh, op, op, een, op, ...op een Lennon album, hè? Nobody me yeah, Staat dat op Milk and up, uh, ja. Honey, hè? Dat weet ik niet zeker, maar... Om, ...ik ken het wel ja. Maar ja. ja. oh, dat heeft ja. hij zelf ja, gedaan. Milk ja. Honey, ja. Ja. ja. Dus het had een heel nobody sterk album kunnen worden... ...wat jij ook zegt, ja. een, een, een bijna... Een, Beatle-album. Yeah. Niet allemaal tegelijk in dezelfde kamer, maar wel heel yeah. erg veel bijdragen. Maar ik heb uh, uitgekozen Private Property van McCartney. Is ook als single uitgebracht, maar het is misschien wel het net over de caveman. <laughs> ja? Caveman was eerder dit jaar uitgebracht, die film, die flopte, niemand vond het goed. Toen kwam hij met dit album, nou mensen dachten waarschijnlijk we maar niet te veel aandacht aan die ring of Star besteden. Jammer. Want eh, het is <laughs> helemaal tussen wal en schip ja? En Daarom vind ik het okay. leuk om... Ik heb er zelfs een paar nummers van uh, nu geselecteerd... om uh, het McCartney mijn Private Property oh, te ja. draaien. Ik heb uh, op mijn lijstje You Belong To Me van dat nummer. Of van dat album. Ja. Maar jij vond Private Property mm -hmm. van Paul McCartney het mooist? Eén van de mooie, ja. Eén van de mooie. Nou, laten we gauw gaan luisteren naar Private Properties... van het album Stop en Smell de Roses uit 1981. philosophy, don't go fooling with private property. She's mine, she belongs to me, and we'll get on fine as long as you agree that she's my private property, private property. I've Het is eigenlijk jammer, vind je niet, dat van Ringo Starr de geremasterd wordt. Want zo'n album als dit. Mm. Of zo'n album als Ringo, waar iedereen al tien jaar op zit te wachten. Als je dat nou een keer ja, ja, Gewoon even de soundkwaliteit omhoog. Okay, ja. Nieuwe liner notes. Maar dat gebeurt Luxe niks. uitgaven. Nee. Niks van zijn werk, nee, nee. maar ook helemaal niks. Bij mijn weten is hij ik heb laatst Ik gelezen dat waarom dat de ook gebeurt. Het is. is niet alleen voor de markt, maar na 40 jaar uh, vervallen je rechten. Uh, of 50 jaar, een van die twee. Maar als je het dan opnieuw uitbrengt, dan worden die rechten weer opnieuw uh, 40 tot ja. 50 jaar. En daarom wordt ook zoveel, ook van de Beatles bijvoorbeeld, opnieuw uitgebracht. Ja. Ja. Oké. Okay. Zou je dat niet op een andere manier de juridisch kunnen vastleggen? Nee, je moet echt weer een nieuwe, ja? een nieuwe album of zo, of wat maken of zo. Betekent Ik denk dat je? het van ja. al die... Uh, we kennen toch heel veel werk uh, uit de jaren 60, 70, 80, 40 jaar geleden? In principe gereden. mag je die gewoon uh, coveren ja, en draaien volgens mij. Graten, ja. ja? Ja. Uh, Oké, okay. nou, dat kan inderdaad. Dat zou het nog een extra reden van zijn. Van Beethoven trok of zo. Dat kunnen we ongelimiteerd kopiëren en uh, draaien of zo, ja. ja. Nou, dat, kan, dat kan nog een extra reden zijn wat jij zegt, de copyright om die ja. uh, opnieuw weer voor 40 jaar te verzekeren ja bepaalde albums zou ik graag wel uh, ik heb heel weinig Ringo albums je weet ik ben nog iemand die dingen koopt fysiek, ja. maar zou ik heel graag uh, zien, zeker oké, okay. maar, maar ik dan denk dan niet je dat je dat, past, ja. dat het oh. niet gaat gebeuren, denk je ja. nee, nee, nee, dat, nee? Gaat, niet, dat gaat denk ik Bro, niet het gebeuren, het is toch niet zoveel moeite als die zoon van uh, George Martin weer aan de gang gaat misschien, ja ja, maar de, de erven, nee, Ringo Stouw leeft natuurlijk gelukkig nog, maar hij ja. is wel 83, geloof ik. Ja. En meestal doe je zoiets toch wel, omdat je er dan Wat zelf eerder. bij bent, ja. tijdens je leven. En nou, dat gaat... Dat, gaat, nou, uh, ja. dat is zo'n zo werk. Dat, ja. En hij treedt nog op. Ja. Nee, hij heeft ook zelf al gezegd dat hij daar niet uh, mee bezig is. Maar je hebt ook wel eens verteld dat Antology eigenlijk uh, gekomen is... omdat ze geldproblemen hadden. George Harrison en Ringo. Ja. Dus toen dacht ze, nou, laten we dat in godsnaam maar uitbrengen. Hè? Dan Kunnen we weer wat geld verdienen. Ja. Dus dat, dus dat is misschien ook dat, nog een uh, reden. <laughs> maar uh, geld is nu toch... Bedoel je dat? Geld is al voor Ringo. Er nee. zou nu geen drijf meer zijn. Nee, nee, nee. nee. Nee. nee, kun je even opzoeken. Hij is wel goed voor de 100. Maar volgens meter. mij is ze misschien ook wel uh, toch... Uh, ja... Misschien zoekt hij dat... Uh, dat, dat beroemdheid niet zo uh, heel uh, actief. Nee. nee. Wat je zegt, hij is lekker bezig. Het is een entertainer. Het ja. is een crooner, vind ik. En... Ja. Uh, dat drum, ik vind dat hij aan zijn drumverleden... echt schandalig weinig aandacht besteedt. Uh, ja. Kijk maar hoe het is opgenomen. Slor, slordig. En hij heeft wel goede drummers... Uh, in zijn band erover gezien, over gaan zitten. Hè? Een hele goede drummer. Maar uh, ja... Het is dus, uh, dus wat het is. Hij vindt het gewoon lekker om uh, yeah. met mensen uh, te toeren. Ik denk het ook, Het ja. is een hele... Ja, maar kijk, het, het, is een, uh, de, de, het voordeel van Ringo... Het is een hele amicale, amabele man. Ja. Maar de, de meeste, <laughs> mensen zeggen ook... Dat is ook zijn nadeel. Ja, het is ja. een amicale en amabele man, maar... Daardoor blijft het ook ja. hangen en komt er niks, komt er eigenlijk nee. niks uh, Hij wordt ook zo standaard he, met zijn twee vingers in die veeën en zijn zonnebril op. Peace and love. Het is, ja, love. Ja. Hij verandert niks in die 40 nee. jaar. Nee, ja, dat nou, geeft niet hoor, maar uh, je weet meteen wie het is als <laughs> je die vingertjes ziet en die zonnebril. Ja, ja. Was het ook, Je hebt hem live gezien, de Pim? Toen? Ja, ik heb hem live gezien. Was ja. het toen ook? Heeft hij toen ook zelf wat uh, ze tot de de zongen, natuurlijk, gesproken? Ja. Of was ja, nu? welkom en bedankt en dat soort zaken. Maar ik kan me er niet echt veel van herinneren, nee. Het heeft geen... Uh, niet echt een indruk gemaakt, laat ik het zo zeggen. Was het geen uh, meezingen of zo? Sommige wel, ja, dat soort dingen. Ja, maar, ja. Ja, ja. Maar, maar toen was hij ook met de All-Star-Bands. Dus hij heeft ook een hele hoop andere nummers gespeeld of zo. Ja. Ja, dat vind ik ook soms, ja. ja. Daar kom je niet voor. Ja, dat, ze, dat klopt. Maar toch... Um toch is het wel, uh, wel fraai om die All-Stars band, bijvoorbeeld uh, een Tramp zit erin, iemand? Ja, klopt, ja. ja. Roger, Roger Hudson. Roger Hudson, ja. ja. Peter Frampton zit erin en uh, die mogen ja, toch... Maar niet tegelijkertijd volgens mij. Nee, oké, okay, nee, maar nee. Gary Brooker zat erin. Van, ja. van Dus dan hoor je toch wel met een goede bezetting, hoor je er wel prachtige nummers. Ja. We gaan ze niet meer zien, want dan moeten we naar Las Vegas. Hij toert nu door de Verenigde oh, nee. Staten weer. Oké, okay. toch nog steeds, hè? ja. En ja, net is Paul McCartney, die gaat ook weer beginnen. Ja, die toert door oh, Zuid-Amerika oh, okay. vanaf volgende maand. Oké. Okay. Ja, volgens mij moet het hartstikke leuk zijn om op te treden, hè. Die aandacht hier, ja. Ja, ja, ja. kennelijk. Ja, McCartney heeft, heeft echt een missie. Die wil, die een missie, wil, ja? Ja, die wil gewoon uh, de Beatles hoog in die geschiedenisboeken houden. Dat geloof ik wel. En Ringo Stoy doet het gewoon omdat hij het leuk vindt. Oh, oké. Okay. <laughs> ja, dat hele Now and Then is toch ook een, een, een, een heel project van McCartney. Ja, ja. ja, He ja. Dat, terwijl het, een, ja, mijn persoonlijke mening, een, een, een heel zwak nummer is. Mm -hmm. George Harrison wilde de handen er niet aan branden. <laughs> en uh, heb je dat filmpje ook gezien van Now and Then? Nee, ah, nee, ik heb het wel tien keer gezien. Echt niet? Ja? Er is een hele uh, bijzondere montage van gemaakt. Een uh, video. Waarin. Uh, maar is het een. Uh, voor wie is het eigenlijk? Ik zeg maar. Het is, niks een, nou dan. Nee. Het is een John Lennon-compositie. Oké. Okay. Ja. Ook oh, gezongen een, door John Lennon. Gezongen door John Lennon, ja. ja. Nice. Dat, Dat zijn wel. een nee. van die drie kas, uh, cassette tapes die Joko uh, Ona aan Paul McCartney heeft gegeven. Oh, met die AI en zo. En daar stond, uh, klopt, en daar ja. stond dus uh, Free as a Bird op en ja. Real ja. Love. En ja. dat laatste nummer, dat is nog, iets ja, met George, toen nee, dat leven. vind ik niks. Nee, nee nou weet ik wat je het over Nou, maar, ja. en Dan vind ik wat ik zei, vind je dus ook niet. Dus dat vind ik ook geen nee, geweldige nee. nummer. Nee. Maar ze hebben daar een hele, het is natuurlijk vooral het werk van McCartney, een hele bijzondere video omheen gemaakt. Okay, ja. En John Lennon figureert. Oh, oké, okay. dus gewoon en, even een keertje uh, naar de video kijken alleen, ja. Ja. ja, en daar heb ik toch wel met dubbele gemengde gevoelens naar gekeken. Want ja, ja. het is wel weer bit promotie vanuit de optiek van Paul McCartney. Want ja, ik denk ja. dat John Lennon dat helemaal niks had gevonden. Nee, dat geloof ik ook niet. Nee. Nee. Je, je moet, je dat moet maar het. even kijken. Ja. Maar dan, misschien dan, dan ga ik zeker kijken, ja. ja. Nou, misschien als uh, laatste nummer dan uh, voor het uh, nieuws en de reclame. Uh, Fotograaf, ook een grote hit van hem, hè? Samen met George geschreven en opgenomen. En het is een, uh, de tekst is een reflectie op verloren liefde. Waarbij een foto de enige herinnering is aan de gedeelte verleden van de, van de mens. Ja. Staat het op een album? Staat het op een In linken? de Ringo, ja. Dat ja. Ja. Ja. is wel zijn grootste hit, hè, geloof ik. Jazeker. Uh... Het is leuk om te lezen. Het gaat dus over een foto. Uh, er is iemand verliefd op iemand, maar die heeft nog maar één fotootje van de, de geliefde. Ja. Dat is ongelooflijk. Dus uh, tot het nieuws en de reclame fotograaf van het album Ringo. two, three, four. I was always ready. See the pyramids across the Nile. See the sunrise on a tropic island.